...met het NOS-journaal. Iran zegt tijdens de reddingsmissie van de Amerikaanse militair... ...meerdere vijandige vliegende objecten te hebben vernietigd. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn een Amerikaans C-130 transportvliegtuig... ...en twee Black Hawk helikopters neergeschoten. President Trump meldde vanochtend dat de Amerikaanse militair... ...wiens F-15 gevechtsvliegtuig boven Iran was neergeschoten, is gered. De operatie omvatte risicovolle zoekacties door vliegtuigen die op lage hoogte vlogen... ...wat hen blootstelde aan beschietingen. De Amerikaanse leger heeft nog niet bevestigd dat er toestellen zouden zijn neergehaald. Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die veroordeeld waren voor het proberen binnen te dringen van een militaire faciliteit. Dit meldt het nieuwsagentschap van de Iraanse rechterlijke macht. Vorige week voerde Iran de doodstraf uit voor een 18-jarige die ook in dezelfde zaak was veroordeeld. En hij deed ook mee aan de landelijke antiregeringsprotesten die door de Islamitische Republiek op brute wijze werden neergeslagen. De Artemis-missie naar de maan is net voorbij de helft. Afgelopen nacht passeerde de ruimtecapsule dat punt tussen de aarde en de maan na een tocht van zo'n 200.000 kilometer. Met ruim 3000 kilometer per uur schieten de astronauten verder op hun doel af. De capsule met de drie astronauten moet morgen aankomen bij de maan. De bemanning zal daar niet landen, maar maakt alleen een rondje. In Heer Waard is vannacht brand geweest in een woning aan de stationsweg. Ongeveer vijf à tien huizen in de omgeving werden ontruimd, meldt de Veiligheidsregio. De bewoner was vermoedelijk op vakantie. En de woning waar de brand woedde heeft een rieten kap. De bewoners van de ontruimde huizen konden terecht bij een buurtbewoner. En de brand was rond acht uur vanochtend onder controle. Het weer is bewolkt met kans op wat regen, maar ook af en toe zon. Het waait flink, vooral aan de kust. Het wordt vandaag zo'n 10 tot 13 graden.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 naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort Niet met de deuren slaan.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 En gespeeld Ik heb er mijn hartje verloren Ik heb er veel leed mee gedeeld. Maar waar ik ook kom op de aarde Ik zeg van van mosselen in het vuur. het water dat loopt langs mijn tand. Gedachten is the star. Wil ik jouima nog zien, en klinkt straks het blokje van. Schijf. Niet verslezen, dan gaat hij nog een keer. Bij ons in de Jordaan, zing je van heel la, la, die heen. Bij ons in de Jordaan, zie je de jongens en de meiden dansen gaan. als zijn bij ons in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. Dan zul je maar nooit verloren gaan Zalang de leven in de vrijkom staat De mensen aan, zo, zo, zo als je ze ziet. Ga je zingen, ga je dansen, of je wil of niet. Bij de jordaaneten, ja, daar moet je bezig. Wil je vrouwen door het leven zo, zo, zo, zo is de jordaan, en die zal nooit. Zin. Ik heb geen terecht in zo'n Franse terno. De de te schuld van je Maar ook die deze Die drink kwam leven niet. Ik laat de ik de zin. ik het aan En zin. Daar ik het de zin. Daar het, het, het, het Dan je Major de zijn niet zo Ze liever op te gil, dat een Jordaan altijd werd. Ze mogen anders zeggen wat ze willen. de Jordaanese, die zijn er met Bij het geweld en Maar de zijn niet Vergeet het, de liedjes van de leer Ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer Wie het er zegt, zo ik, de pruinenpap gedaan Alle pruinen liggen te stuimen Wie het er zegt, zo ik, de pruinenpap gedaan Iedere pruinen ligt in de schuin Ik heb het geproept, maar dat is ongezond je krijgt het schuim al op je hoofd Wie het er steeds of ik De bruine pap gedaan Iedere vrije ligt in de schuim Per dag naar Parijs Gaan oh, we te rijden Vieren van je. Per dag naar Parijs Gaan oh, we met een vrolijke pasje oh, Met hele termen tasjes Ik ren de boegel ey ey oh sabrio sia oh Was een hele lange heer. Een jongeren lief bracht maar aan je moeder. En die vertelt het jou direct. Wanneer je vader zo'n in had, was hier blij. Wat een leester voor een langer in de klei Wanneer de armen in uit de, dus, de straten aan dan zijn we allemaal zo blij van het groot. Zien we zeven beeld in de abenrod, dan gaan we afgenootjes delen. Dan is het feest voor groot en klein. Want in september moet je voor een eindje in onze Amsterdamse zater zijn, In Antwerpen zou staan, dan was ik als wel geboren. Dan zong ik geen het zee in mijn joog Jordaan. Als ik je, je hergeerde in het alles grootste brand. Zo zou het zijn gegaan. Als de Jordaan in de schelde stad zou staan. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer Bij ons in de Jordaan, zie je van een lauwe lauwe lauwe lauwe lauwe in de Jordaan, zie je lauwe lauwe lauwe de lauwe lauwe lauwe lauwe lauwe lauwe lauwe lauwe En de Amsterdamse humorlood voorgaan, zolang de leven in de brein pot staat. Daag!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 Het galmen van jouw melodie Ja, dan leef ik geheel een arme wees O Wester, jij brengt mij in het vuur en verlang, En ja, wanneer ik jouw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 Een café in de Batavierenstraat in Rotterdam. Die afhankelijk goed liep, maar hij moest deze zaak uiteindelijk door belastingschulden sluiten. Hij vertrok naar Antwerpen om daar een café te beginnen, maar zijn heimwee was te sterk. In 1968 zorgde tante Leen dat hij terugkwam naar Amsterdam. De platenmaatschappij betaalde zijn belastingschuld. en Harry de Groot schreef een nieuw lied voor hem. Dat was uh, een picketanensie -an en zijn muziek bleef opnieuw populair. En hij toerde ook in Australië en in Nieuw-Zeeland. Nou, ik okay, heb met niet voor maar onder andere ook de plaat Piquetanis hier voorkomt. Maar eerst bij ons in de Jordaan. En de Jordaan was, luister u maar, Johnny Jordaan. Hier in Zandvoort, uit Zandvoort, de lokale omroep CFM Zandvoort. Wanneer ik de mensen zie dansen... dan blijf ik verwonderd zo staan. Het zijn dat naar voorbok waar waarom al die jongens zien vandaan? Ze smakken ze, ze, gooien ze... Heb ik mijn hart verloren Als oude toffe jongen Zo recht het de Jordaan Daar ben ik in een keldertje geboren En ga er helemaal even Beslist waar meer vandaan Bij ons in de Jordaan Zing je van heel la La la la Bij ons in de Jordaan Zie je de jongens in de meiden dansen gaan I'm the go Of in de rats moet dan helpt hij zoveel ik en de ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee. Bij ons in de Jordaan Zie je van een in the brain for the start. In zo'n Franse vernoot, dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense Aqua aquafiet, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of in Ligien, Een pikentane een pikertanisie. Een pikertanisie, dit gaat er altijd in. De een drinkt limonade, de andere drinkt weer wijn. Maar al die zoete spullen zijn zeker niks voor mij. Wordt zoiets aangeboden, dan wagen ik er iedere keer. Ik haal me bij een drankje, een recht richt me neer. Wat het liefste voor ik duid. Waar zijn Nederlandse neut. Een Piketanisie gaat er altijd in. Een piketanisie maakt je blij zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Aquafiet. Die drink ik van ons leven niet. In plaats van vodka, ook Engelsien. een zin. Een biketannisie, een pikertanisie, dit gaat er altijd in. Een bieketannisie, gaat er altijd in. Een biketannisie, mag je blijven zien. Ik heb geen drink in zo'n Franse pernauw, dat witte spul krijg je van me cadeau. En op die duizend aquafier, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of Englischien, een pikke een pikke een pikke dat gaat er altijd weer.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 Nee, Zandvoer uit Zandvoort met Mario Zandvoort. de boes is weer gedronken. de boes is weer beschonken. de boes is weer in zet. Ze heeft in plaats van melk de jeneverfles geject. Stuur niet houden, ja, ja, ja. En agent zij weet u dat. Sinds ik hier ben heb ik nooit zo'n kat gehad. Want ze zit op haar gemak Niet te vragen, maar al die druk.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 Oh Het goed besef is om droom voorbij. Zwarte zigeunen Take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 Vooruur aan de voet van die mooie wester heb ik vaak in gedachten gestaan.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 Kırt